Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij twee bedrijven in de gemeente Kampen is vandaag vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een eendenbedrijf en een kippenbedrijf in Kamperveen. De dieren worden vandaag nog geruimd. In de buurt is nog een pluimveebedrijf. Daar worden de dieren uit voorzorg afgemaakt, bevestigt de burgemeester. Het is nog niet bekend hoeveel dieren er in totaal worden geruimd. Tot nu toe is vogelgriep aangetroffen bij vier pluimveebedrijven in Nederland. Nederland betaalt een naheffing van 642 miljoen euro... aan de Europese Unie voor het einde van dit jaar. Het mocht ook later, maar volgens minister Dijsselbloem... zijn er een paar grote meevallers... en is het handig dan meteen je rekening te betalen. De naheffing is het gevolg van een nieuwe rekenmethode... waardoor de Nederlandse economie groter is. Dus ook de afdracht aan Europa. De Amsterdamse galeriehouder die Mein Kampf heeft verkocht... wordt niet gestraft. Justitie had een boete van 1000 euro geëist... Volgens de rechter kunnen mensen tegenwoordig op internet makkelijk aan de tekst komen van het verboden boek van Adolf Hitler. En ook is straffen van de galeriehouder niet nodig om joden te beschermen tegen discriminatie, vindt de rechter. In Sevenum in Limburg is een meisje van 17 ontsnapt aan haar ontvoerders. Ze werd vanochtend van haar fiets getrokken door een man met een bivakmuts en in de kofferbak van een auto gelegd. Er zat ook een vrouw in de auto. Het meisje wist via de achterbank en achterdeur te ontkomen. De daders zijn nog niet gevonden. In Hoek van Holland zijn 17 Albanese ontdekt in een vrachtwagen met wasmachines. Ze probeerden met de veerboot Groot-Brittannië binnen te komen. De Albanese worden teruggestuurd. De vrachtwagenchauffeur uit Polen zit vast voor mensensmokkel. Het weer, zon, maar vanuit het westen toenemende bewolking en overwegend droog. Het is 6 tot 9 graden. Morgen en zondag van tijd tot tijd zon. In het westen en noordwesten wat bewolking. En het wordt een stuk zachter, 10 tot 15 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Ringwest richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen Geuzeveld en Slotermeer. Er staat een file tussen Knoop de Nieuwe Meer en Geuzeveld van 3 kilometer. Voor de richting Zaanstad kan beter omgereden worden. Via de zuidkant van Amsterdam. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... staat 5 kilometer file tussen Delft-Noord en Afrit-Berkel en Roderijs. 5 kilometer file ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... ...tussen Schiedam en, en plein. Op de A20 richting Hoek van Holland staat 3 kilometer file bij Rotterdam Centrum. De n 15 Rozenburg richting de Maasvlakte is nog steeds dicht bij de Maasvlakte. En na verwachting duurt dat nog tot half vijf vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze week 11 stijgers, vier zittenblijvers, 17 daders en 8 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat weer acht platen zijn verdwenen. Charlie XX, Boom uit, eruit. George Eswar eruit met Budapest. Modern Rudet When the Beat Drops Out. En Sheeran ook verdwenen. Don't, Sigma met Changing. En Ella Henderson met Ghost ook verdwenen. Andreas Borrani over andere weken ook verdwenen. En daar is hij wederom weer. George Eswar heeft een slechte week, want Blame in Me is ook verdwenen.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 She got I shit it 2 De top 3 van vorige week zag er als volgt uit. Taylor Swift op 3, Shake It Up. 2 Calvin Harris met Blame. En uh, nummer 1 van Europa was McInfraynor met All About the Base. Goed, de eerste binnenkomer van 8 is Joseph Salvat met Diamonds. Dat is een cover van Rihanna. Haar grote hit van twee jaar geleden. Nieuw jasje op nummer 37. The Euro Breakdown. The Countdown of the Continent. Zijn bright like a diamond. zijn bright like a diamond.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 vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky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 Die goed doet gewoon een koffer. Hij uh, heeft een uh, reclamecampagne voor een groot Brits warenhuis. Heeft hij het uh, nummer uh, gecoverd? Het heet Real Love. Het is inclusief een schattig pingwingfilmpje. filmpje en het is helemaal in de kerstsfeer. Tom Adel dus Real Love vinden we deze week uh, in de Your Breakdown op uh... Nummer 34.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 De track Outside stijgt uh, van 36 naar nummer 33. En is van het nieuwe album van Kelvin Harris. Komen we aan bij nummer 33. Even kijken, dat is alweer de... Mm, ...vierde nieuwe winnen Even goed tellen. Die is voor Mark Ronson en Bruno Mars. Zij slaan de handen in heen, uh, deze, uh, deze herfst En komen met hun meest groovy track tot de toe.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 We gaan ze welkom heten de Mark Ronson en Bruno Mars op Tan Funk. Deze week binnen in de Euro Breakdown op. Nummer 33.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 Up town, funky up town, funky walk, up town, funky walk, up town, funky walk, up town, funky uptown up town, funky up town, funky up uptown funky up town, funky you up uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. come on, dance, jump uh -huh. on it, if you suck, sad and flown it, if you freak dead and own it, don't break about it, come show me, come on, dance, jump on uh -huh. it. If you've seen the and flown in it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 Met sunlight uh, nieuw binnen in de Eurobreakdown. Breakdown. Europe's biggest selling hits on Europe's favourite chart show. This is the Euro Breakdown on C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 Get enough Does it settle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 Unless of course I stay on course and keep you next to me There will always be the kind that of criticize But I know, yes I know We vorige week binnengekomen bij Maurice op nummer 35. Deze week droogsteeg naar 27. One Direction met uh, Ready to Run. Waarom De kerstbellen? Nou, dat is voor het volgende nummertje op New Year Breakdown. De ben het kwijt. Volgens mij de zesde binnenkomer. En dat is hij al. Het gerucht zonde al een tijdje rond. Maar werd begin deze maand officieel door Sir Bob Beldof bevestigd. Hij is afgelopen weken druk bezig geweest...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 Het is niet de eerste revival van Band 8. In 1989 uh, kwam Geldof al met Band 8 2. En in 2004 met Band 8 20. Nu dus Band 8 30. Het lied uh, die, uh, ja, die kwam afgelopen maandag uit... en werd binnen 24 uur al ruim 206.000 keer verkocht. Het lijkt erop dat de single het succes van de vorige Band 8 opnames uh, gaat uh, overstijgen... Dus weer een hele grote keur van artiesten doen mee met Band 8:30 Authority. Do they know it's Christmas? Speciaal voor de ramp in Afrika, Ebola. Dit is deze week Binnen in Your Break dan op nummer 26. It's time. There's no need to be afraid. At time. We let in light and we banish shade, and in our world, our plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas.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 Mannen hebben net zelf ja, weinig inspiratie voor een uh, albumnaam. want uh, het vijfde album van Maroon 5 heeft gewoon 5, net zoals uh, One Direction in het album en het uh, vierde album voorheen. En van het album 5 is dit uh, een van de twee tracks die al in hit zijn geweest. Eerst was het Maps en nu Animals. En deze plaat van Animals staat in de Euro Breakdown deze week op uh, nummer 23. Ik niet geloven, maar we zijn op de helft even overzicht van de nummers 40 tot 21 van de Euro Breakdown. 40 Coldplay, a Sky Full of Stars, 39 Calvin Harris met Open Wide, 38 Magic met Ruth en 37 nu binnen Joseph Salfat met Diamonds. 36 Olly Murs featuring Trevor McCoy, Wrapped Up en op 35 The Script met Superheroes. 34 de nieuwe single van Tom Adel, cover van John Lennon heet Real Love en op 33 daar is weer Calvin Harris met Outside.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 maar ook achter de remix van Mr. Props we hebben het over Robin Schulz. Volgens zijn nieuwe single Die heet uh, Goes Down. Nothing's ever what we expect. But they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. are, are, are. Doesn't matter where we are doesn't matter, no.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 I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to. Deze week op nummer 17 in de Eurobreak dan. Dat betekent vijf plaatsen winst in de achtste week. wat Wat de dat zijn? De hoogste binnenkomer is dat de zweet Aaron Supan, echte naam Aaron Michael Ekberg. Hij breekt dit jaar door met zijn nummer I'm an Albatross... De video zien we hem achter de draaitafel staan. Zijn zus Nora Ekberg verzorgt de nodige danspasjes. Het nummer Armin Elbertschoss komt in thuisland Zweden in no time binnen op nummer 1 in de Zweedse hitlijsten. Het aanstekelijke liedje wordt meervoudig platenaar en verovert in het najaar van 2014. Ook het vaste land van Europa, waaronder dus ook Nederland en ook andere landen. Dat we hebben erop lang moeten wachten en we gaan hem ook uh, gewoon helemaal draaien. Hoor het nieuws uh, van 4 uh, uur. Uh, en dat is uh, Aaron Chupa, I'm an Albatross. Welkomen we deze week in de European Breakdown binnen op uh, wat voor nummer was het ook weer Nummer 16. See